7 uur, uur Mariel Hageman met het NOS Journaal. Ruim een derde van Enschede, waaronder het centrum, zit nog zonder stroom na een brand in een transformatorhuis. Volgens de netbeheerder zijn ruim 20.000 adressen getroffen. Winkels hebben vroeger hun deuren gesloten, spoorbomen en verkeerslichten doen het niet. De brandweer heeft veel meldingen gekregen van mensen die vastkwamen te zitten in een lift. De storing is rond half 4 ontstaan door een brand in een groot transformatorhuis in het noorden van Enschede.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 Drie gijzelaars bleken al dood te zijn. De vierde gijzelaar bleef ongedeerd. Aurora is de stad waar vorig jaar zomer een bioscoopbezoeker... een bloedbad aanrichtte tijdens een Batman-film. Twaalf mensen kwamen toen om het leven. De Franse acteur Gérard Depardieu is in de Russische stad Sochi aangekomen... voor een bezoek aan het buitenverblijf van president Poetin. Volgens een woordvoerder van het Kremlin spreken de twee elkaar vanavond... en krijgt de acteur dan mogelijk zijn nieuwe Russische paspoort. De 64-jarige acteur leeft in onmin met de Franse autoriteiten. Hij is woedend over een geplande belastingverhoging voor rijke Fransen. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn meer vuurwerkslachtoffers gevallen dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de spoedeisende hulp. In de nieuwjaarsnacht werden 637 slachtoffers geteld, 60 meer dan een jaar eerder. Voorgaande jaren werd steeds een daling gemeld. In veel gevallen ging het om, een, om ernstig oogletsel. Vijf keer moest een hand worden afgezet. Daarnaast waren er ruim 150 gevallen van ernstige alcoholvergiftiging. Het weer. Vanavond en vannacht motregen. Morgen opnieuw bewolkt met plaatselijk wat motregen. De temperatuur ligt dan rond een graad of 9. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2, Belgische grens richting Maastricht, staat tussen IJsde en Gronsveld een file van drie kilometer door een ongeluk...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 Ja, mijn naam is Jan Wijkbeens. En ik mag u even meedelen dat vanavond op de televisie zitten er weer de Animal Crackers. Dus dat is lachere en platen natuurlijk. Hè? Praten de olifanten, praten de apen. Ja, Jan Wijnbeens, ik zelf dus. Ik ga overal weer langs. Dus vergeet u niet te kijken om half negen bij de tros op Nederland 1. Uw jaaropgave van uw AOW pensioen printen. Log in op mijnsvb.nl. Het is Radio 1, NTR, de avond van 2033. Passport room, stand by the beam of landing party. All hands. Marcia Welman en Pieter van der Wielen. Ja, u luistert naar de avond van 2033 waarin we ongeremd fantaseren over de toekomst. Het is tijd voor nieuwe en grensverleggende ideeën. Zometeen eh, krijgen onze pitchers 90 seconden de tijd om hun plan voor de toekomst voor te leggen aan het forum. En we hebben muziek van eh, andere muzikanten, Tamora namelijk. Dat is Napolitaanse maffiamuziek. En we wachten ook nog steeds op liftmonteurs, want Aiden en zijn vriend zitten nog steeds vast. Nou ja, ik hou jullie op de hoogte. Um, dan eh, geef ik nu het woord aan de pitchers en aan Pieter van de bier. Nou, het plan is ontzettend simpel. Iemand schuift aan een tafel, een pitcher, want die heeft een goed idee. Die krijgt uh, wel geteld 90 seconden, anderhalve minuut dus, om zijn idee uh, voor te leggen aan de leden van het forum die hier uh, nog aan tafel zitten. Uh, dat zijn de heer Verheggen, Jonker en mevrouw Westerberg. En uh, ja, hij moet ze ook nog overtuigen, want er worden keihard punten uitgedeeld. Zo. Dus, uh, ja, ja. En dan uiteindelijk kiezen we het mooiste plan voor 2033. En het moet ook een beetje praktisch haalbaar zijn, want 2033, daar, daar, daar zijn we zo. Tommy Pereboom, hartelijk uh, welkom. Dank je wel. We, we gaan het uh, hebben over een uh, plan dat hier wordt uh, aangeduid als robotleger van Portugese oorlogsschepen. Ja, klopt. Ga je gang. Uh, nou, uh, een groot ramp, uh, uh, olierampen, dat kost heel veel geld en uh, is ook nog heel schadelijk voor de natuur. En dat moet je eigenlijk zo snel mogelijk opruimen. Nou, mijn concept bestaat uit een robotje wat informatie verzamelt. Dat is een, uh, een bal met lucht erin en een tentakel. En aan die tentakel zitten sensoren. En die meten stroming van de zee, uh, de windkracht en de richting en de oliedikte. En het robotje is compact ontworpen. Uh, ontworpen en past in een standaard zeecontainer passen daar zo'n 28.000 van in. Zo'n container kan heel makkelijk op een, uh, een zeeschip... Uh, uh, of een olietanker of een olieplatform worden gezet. En zodra de olie begint te lekken, uh, wordt het container in het uh, water gegooid... en die 28.000 robotjes beginnen zich te verspreiden uh, tegelijk met de olie. Doordat je 28.000 robotjes uh, en meetpunten in het uh, water hebt liggen... Uh, kun je voorspellingen gaan doen waar gaat deze olie heen gaat. Uh, reddingswerkers hebben die dus heel veel aan, dus die zien over, over zoveel uur uh, is het olie hier... Uh, als we daarvoor al uh, barrières gaan opbouwen... Uh, voorkomen we dat die olie zich naar, die, uh, naar dat gebied verspreidt. Uh, nou, dat is het. Nou, dat, dat was nog binnen de 90 seconden. Hoe ver zijn <laughs> oh, jullie al? Uh, Hoe ver? Nou, uh, uh, ik heb het in mijn eentje gedaan uh, afgelopen semester. Uh, wat ik heb gedaan is... Ik uh, kreeg de opdracht om een zwermrobot uh, te gaan ontwerpen eigenlijk. En dan wel met betrekking tot de uh, oceaan ook. En ik heb, een heel, uh, ik heb heel veel verschillende ideeën gedacht. En dit idee bestaat pas eigenlijk drie weken. Dus het is nog helemaal, uh, helemaal in zijn kinderschoenen. Want jij studeert industrieel ontwerpen. Dus het is jou, jouw werk, of het wordt jouw werk om ik dingen te wel. ontwerpen. En ja. dit, dit is alvast een, een goede gedachte. Iemand in het panel die er iets over te vragen heeft? Ja, hoe kom, hoezo kom je bij 28.000? Uh, nou, ik heb een uh, ontwerpje gemaakt. En uh, daar heb ik een grove schatting van gemaakt. Ik heb opgezocht hoe groot een zeecontainer is. Nou ja, het, de inhoud gedeeld door de inhoud van mijn robotje, dan kom je ongeveer op 28.000 uit. Zo kom ik op de 28.000. Ja, maar je ja, bent het dus niet, uh, niet vragen gestuurd, hè? Want uh, hoe groot is de gemiddelde olievlek en hoeveel robotjes heb ik daarvoor nodig? Dat uh, is uh... Nee, nee, dat is. Uh, ja, dat zijn natuurlijk olievlekken. Dat verschilt ook per keer, per ramp natuurlijk. Mm -hmm. um, ik kreeg de opdracht om een zwerm uh, te gaan ontwerpen, of dan zwermgedrag uh, ook, of nee, zwermrobotjes. En daar heb ik me eigenlijk inderdaad op geconcentreerd. Je had die, uh, ooit had je die zeecontainer met van die bad hè, die, uh, en die heeft jarenlang over de oceaan gezorven en oh, kwamen die, zelfs in de havens. Dus die, die, die doken overal op, hè, die, die op Maar dat is even de vraag, hoe krijg je, je robotjes weer bij elkaar? Uh, Want wor um, worden ze dan zelf um, geen probleem? Oh, we hebben hier een watervlek uh, op tafel. Nou ja, vooruit. Ja, ik zal mijn robots vast sturen. <laughs> Oké. Okay. Um, nee, wat je. Uh, die robots. Natuurlijk, om voorspelling te doen. heb je ook GPS nodig. Dus dan heb je locaties nodig. Dus in elk zo'n robotje zit ook zo'n uh, GPS. Ehm. Um, door. Ja, <laughs> sorry. En. Um, doordat je GPS hebt. kun je dus weten uh, waar die robotjes zijn. En dat niet alleen. Uh, die bad, als je dat weet... kan je gewoon eigenlijk met een helikopter kan je een hele route afzetten... en die, met een net eronder. Die gaat door die oceaan heen scheppen eigenlijk. Want uh, water en olie, dat gaat wel door zo'n net heen. Maar zo'n robotje niet. Dus kan je ze zo opscheppen en uh, heb je ze weer binnen. Als er iemand in het uh, publiek vragen heeft... Uh, Marsha staat er klaar voor met uh, de microfoon. En uh, iedereen is, is vrij om, om te schieten op dit plan. Ja, zijn er vragen, mensen? Nee? Nou, ik, heb, ik zit wel naast een, een hele enthousiaste mevrouw, want ik zag u heel erg lachen. Nou, ik moest inderdaad ontzettend lachen. Ik vind het een heel erg leuk idee... En ik moest inderdaad heel erg lachen om het idee dat je 28.000 had. Dat leek me een, ja, een beetje eigenaardig aantal. Maar goed, er de, de, de, zijn, zijn al van die vragen gesteld van hoe komen ze terug? Hebben ze, een soort, uh, dat ze zeg maar, een soort uitknop dat ze gewoon back home, weet je wel? Dat ze zoiets dergelijks hebben. Ik, vol, ik, ik zie het me wel een beetje voor me. Dat ze misschien ook om zo'n vlek heen gaan, uh, gaan drijven. En misschien dat ze al, net als Pac-Man uh, daar al kleine <lacht> hapjes van gaan nemen. Dus ik, ja, ik kom me daar echt wel wat een en het ander bij voorstellen. Een, een leuk kleurtje misschien ook. Dat je zo ja, zo ja, ik zat te wat... denken aan uh, blauw-paars. Dat vond ik wel uh, leuk. Nee, het Portugese oorlogsschip is een, uh, een, een uh, so soort kwal. Kan je zeggen. bestaat uit vier levende poliepen. En die heeft ook blauw-paarse kleuren. Het heeft zelf ook inderdaad een luchtzak... waarmee je doppert over de oceaan en de zee. En zo kom ik eigenlijk ook een beetje bij het ontwerp. Nou ja, als, het, eh, als het nou in de werkelijkheid niks wordt, dan is het altijd nog een mogelijkheid om er een, een game van te maken. Want hè, dat, dat ziet mevrouw hier wel zitten in ieder geval. Nou, ja, misschien wel. Hè. Maar we hebben het over 2033. Hebben we dan eigenlijk nog wel olierampen? Want is de olie dan niet al lang op en rijden we dan niet op iets heel anders? En zit er dan niet inmiddels uh, gewoon bronwater in die tankers of zo? Ja, vind ik een goede vraag. Um... Dat is heel goed kunnen, jullie hebben me uitgenodigd voor mijn idee. Dus die nee, dacht ik ja, al prima. <laughs> nou, goed, we gaan, punten, we gaan punten uitdelen, denk ik dan maar. Ik, ik wil even van iedereen heel kort weten in het panel wat hun algehele impressie is en hoe ze tot hun cijfer komen. Zullen we doen van, van 0 tot 10, gewoon als op de, de lagere school? Ja, prima. Ja. Pieter Jonker, begin maar. Uh, ja, ik denk dat het een, een duidelijk uh, plan is en een duidelijk uh, doel heeft. Uh, het gaat over duidelijk content en of je overtuigend bent... of je mensen kan verleiden of versieren en uh, hoe je de vraag beantwoordt. Dus ik, uh, ja, ik vond het wel een duidelijk verhaal. Dan kan je ook afvragen waarom, je geen, uh, geen, waarom ze ook in het water moeten drijven... en niet erboven moeten zweven, maar misschien is drijven makkelijker. Dus dat, is, dat vind ik goed. Uh, overtuigend, je zou wat beter kunnen uh, verleiden. Zeg maar, de versierkunst nog wat beter op kunnen krikken. En ja, ik denk dat je de vragen goed beantwoordt, dus ik... Uh, kwam op een 7,5 uit. Een 7,5. Ik schrijf het even op voor het collectieve Totaal. geheugen. Artemis Westerberg. Uh, ja, ik vond het ook op zich een, uh, een idee... wat uh, denk ik wel een, in een behoefte voorziet. En dat is natuurlijk altijd belangrijk uh, bij uh, dit soort uh, zaken. Uh, ik, uh, ik heb zelf nog wel wat vragen... over uh, uh, de elektriciteitsvoorziening van de sensoren en dergelijke. Hoe zorg je dat dat uh, blijvend is... En niet na, weet ik het, zo'n container die al twee jaar op zo'n schip staat. En dan is er, zijn ze nodig. En dan opeens zou er geen elektriciteit zijn om te doen wat ze doen. Heb je daar, heb je daar iets op bedacht? Uh, ja, mijn uh, prototypes deden het gewoon op drie keer A batterijen. Natuurlijk is dat niet uh, zo heel uh, effectief. Maar zonne-energie, uh, ik zie dat wel als een uh, grote, uh, grote bron, eigenlijk. En er zijn ook accu's die het uh, doen op zoutwater. water. En uh, ik heb er nu niet zo heel goed uh, op ingekeken. Maar natuurlijk, de zee zit vol met zout water. Dus eigenlijk kan je daar misschien wel heel veel energie uit halen. Een uh, cijfer. Ja, ik, uh, ik wilde een 7 geven. Een 7, oké. Okay. Die, die schrijf ik ook op. afverheggen. Ik vind het een zeer creatief idee. Ik denk ook dat het, uh, als je bij verder nadenkt, ook nog voor andere uh, toepassingen kan gebruiken. Uh, ik denk ook dat, nou, dat het bij wijze van spreken nu al uh, te realiseren is. En uh, samen met je creatief idee geef ik het een 8. Oké, okay. het nou, is ook oh. een mooi cijfer. Dan hebben we dus een 7,5 een 7 en een 8. Dan kom ik gemiddeld op, uh, oh jee, iemand? Ja. En, uh, nou ja, een 7,6 zou ik maar zeggen. We gaan, uh, nee, gewoon een 7,5. Een 7,5? Nee, ja, gewoon een 7,5. Hij wilde een tien erbij um, smokkelen. Uh, ja, we gaan onderzoek. eerst gaan we luisteren naar uh, muziek voordat we uh, naar de tweede pitch gaan. Um, bij ons uh, aangeschoven, of eigenlijk achter de microfoons zit Tamora. Um, Adriaan de Kroo. Hi, uh, wat, uh, je hebt geen gitaar bij je? Um, ja, die heb ik wel bij, maar die is hij vast. <lacht> okay. Maar wat heb jij, Jan? Ah, dit is een uh, mandoline. Ja, dat is een klein oud. Ja, het lijkt al een beetje op een gitaar. Hij is hetzelfde gestemd als een viool, maar hij heeft twee snaren per, per snaar, zeg maar. Ja, precies, het zijn wat meer snaren, hè? Ja, acht stuks in totaal. Acht stuks. Ja, en uh, Marco uh, Capiello, jij zit uh, uh, achter de gitaar. En jij bent ook echt Italiaans. Ik ben echt Italiaans, ja. Een echte Napolitaan. <laughs> inderdaad, inderdaad. En wat gaan jullie voor ons spelen? Uh, een liedje dat eet uh, Viene Dame, is een uh, over uh, liefde liefde. Ja, dat is natuurlijk altijd mooi, want dat zal zeker nooit verdwijnen. Ook in 2033 niet. Precies, oké. Okay. Laat maar horen. ANCORA <lira> noi due a guardare un cielo che diventa scuro. Non Perché è inutile ridire quello che hai dentro di te e conosci di me e overà sulle nostre facce, i nostri corpi e chi lo sa? Se vorrai restare andare via di qui, dimostrami che hai voglia di me, e non te ne importa niente, del resto e vieni da me a me. Perdonerai, qui. penso che morire. Sì. Ha amore come si vede nei film. Una tempesta che ha portato via i resti di una nave che era fatta per portare il nostro amore, come l'arca di Noè. ja. Dankjewel. Dan Goed. We gaan de, we gaan verder met een van de pitches voor een goed idee voor mm. 2033. De Heli-Case. En dat is een idee van Jasper, Luc, Jochem en Joost. Luc van der Weijden en Joost van het Hof. Welkom aan tafel. Jullie weten hoe het... Ik ben Jasper. Uh... Jij bent Jasper. Oké, okay. welkom niet Jasper. Niet. Nee, niet Joost. Luc. oké. Okay. En jij bent wel Joost? Ik ben Joost. Oké. Okay. <kijntilfeest> 90 seconden krijgen jullie de tijd om het panel te overtuigen met jullie idee. <kijntilfeest> um, ga je gang? Dan stelt u eens voor. U wordt gebeld. U pakt uw telefoon. Hij valt en je hele scherm ligt aan het dichtelen. Daarom hebben wij nu de heli-case. Nou, uh, de heli-case is eigenlijk een hoesje dat je om je telefoon heen stopt. En in dat hoesje zit helium. Waardoor uh, als de telefoon valt, dat die wordt afgeremd, Zodat het scherm of de telefoon gewoon zelf niet kapot gaat. Um, verder is dit gewoon een heel realistisch idee omdat alle materialen ervoor zijn er al. En ja, alles is er gewoon. Het helium wat in het hoesje zit... is zelf ook niet genoeg om te laten opstijgen. Dus, uh, het hoesje is alleen maar voor bedoeld dat het voor wordt afgeremd. Dus niet hij valt niet. heel langzaam, je mobieltje. Ja, ja. Niet, als, niet als je hem dus laat vallen dat hij zo ineens wegvliegt. <lacht> Want als nee. je er bezig bent van... oh. Nou, dit... dit, dit kant-en-klaar idee ja. eigenlijk, hè? We zijn er wel, toch? Ja. ja. ja. Abverheggen, ik zie, ik zie je al... Uh lachen. Ja, ik vind het een schitterend idee. Mooi toch? Ja. Ja, weet je, ja dat, dat kunnen ze thuis niet <tus> zien, maar er zitten hier twee uh, totaal volledig enthousiaste, zeer jonge <tus> mensen aan tafel. En uh, ja, goed, ik heb zo'n beetje een paar vraagtekens, maar ik denk dat, uh, dat we moeten denken oplossingen wat dit project betreft. En uh, ik vind het een heel, heel goed idee. En uh, ik, ja. kom er, uh, ik, geef, ik geef ze ook een acht. De, de luisteraars. Uh, ja, nou, die hebben we alvast. Een 8, ik schrijf hem al meteen even op. Ze moeten jong beginnen. Ja, ja. ja dat is. Oké, okay. 1-8, die, die heb ik al. Uh, mensen kunnen meekijken via de webcam, trouwens, via de website van uh, Radio. Eén, Artemis Westenberg, um, uw droom is om naar Mars te gaan. Maar als je daar je mobieltje laat vallen, wat gebeurt er dan eigenlijk zonder zwaartekracht? Nee, er is wel zwaartekracht. Maar niet, niet zo heel veel? 38 procent van wat het hier is. Dus je bent, als je daar rondloopt, veel sterker dan je hier bent. En je kunt veel zwaardere rotsblokken optillen. En je kan ook veel grotere, hogere stappen maken, makkelijker. Uh, dus op zich, uh, het, maar het kan nog steeds vallen. Als je een telefoon bij je hebt, kan die nog steeds vallen. Kan die nog steeds stuk gaan. Ik heb alleen een vraag over dat helium. Uh, hoe ga je voorkomen dat het niet weglekt uit je hoesje? Want uh, dit soort gassen hebben een paar vervelende eigenschappen die lekken vaak weg. Ja, het idee is eigenlijk een beetje om een uh, soort een rubberen ballon te maken. Zodat het eigenlijk, want rubber is vrij sterk... Ja. Dus dat gaat ook niet makkelijk kapot. En ik neem ook aan dat je niet een speld gaat prikken in je telefoon. Dus dan, als het goed is, zou het niet moeten kunnen weglekken. Jullie zijn eigenlijk met z'n vieren. Jullie zitten met z'n tweeën aan tafel. Um, de andere twee zijn wel aanwezig, maar niet aan tafel. Marsha, die... ah, ik ja, zie uh, Marsha ja, ja, ja. daar. De buurt zeker. Wie ben jij? Ik ben Jochem. Ik um, zit uh, bij een groepje en... Uh, um, ik ben een van de bedenkers van dit uh, ontwerp. En uh, naast jou zit de vierde. Ja, ik ben Luc. En uh, ja, ik ben ook een van de bedenkers. Dus. Doen ze het een beetje goed? Ja, ze doen het uh, best goed. Ja? ja. Ze vertellen het goed uit. Uh, nou, ze, ze vertellen het goed. Steek die maar uh, in je zak, uh, jongens. Die, uh, die hebben we vast. Artemis, uh, ja, Ab, die noemde al meteen een cijfer. Dus, dus uh, nou ja, ga je gang. Wat, uh, ik geef dit idee ook een 7. Nee, hij gaf het een 8. Ja, maar ik geef het even. Oké, okay, maar je zei ook. Oh. Net als het vorige idee. oh, op die manier, ja. Pieter Jonker, wat, wat, uh, wat heb jij nog te vragen hierover? Ja, ja, ik vroeg me af van hoeveel helium heb je nou nodig? Want uh, je wil wel in je zak doen, die telefoon. Uh, Niet dat hij uh, zo'n grote bol bij je moet hebben. Nee, dat is zeg maar een beetje op een gemiddelde uh, smartphone. Want daar zijn vooral hoesjes voor. Een beetje op gemiddelde, gemiddeld gewicht. En dan dat helium er een beetje... Ja, uh, heb je daar zitten rekenen? Ja, we hebben zitten rekenen. En hoeveel, hoe, hoeveel, hoe, groot, hoe groot werd je telefoon dan? Uh, dat weet ik uit mijn hoofd, weet ik dat niet. Maar uh, het zal niet zo zijn dat je zo'n telefoon ineens bij je hebt. Dat idee heb ik eigenlijk wel. Dat je gewoon, als je een hele ballon hebt, dan, uh, dan dat is heel licht. En zo mm -hmm. ding is Ons te, uh, telefoon hoeft ook niet weg te, uh, weg te vliegen. Een ballon die vliegt heel snel omhoog weg. Ja. En, ja, die vliegt dus heel snel. Hè. Wij hoeven alleen maar langzaam naar beneden te gaan. Ja, ja, ja. Of, je ja. maakt, of je maakt een grotere telefoon. Uh, misschien. Dat <laughs> is <laughs> de dus oplossing. Ja, Pieter Jonker, een, een cijfer? Nou, ik, ik vind het een heel leuk idee. En jullie zijn echt enthousiast en overtuigend. Dus ik, uh, hoewel ik technisch gezien, heb ik het idee dat er nog wel aan gerekend moet worden. Je moet ja, er wel, okay. Echt nog aan rekenen, maar ik wil wel een acht geven. Ook een 8. Oké, okay, dan heb ik een 8 een 8 en een 7. Terwijl ik dat ga uitrekenen, uh, Marcia. Mag jij even in de uh, zaal? Ja, dat is uh, 16 en 7. Ja, oh jij gaat rekenen? Prima. Ik ga rekenen. Doe dat, ja. ja. Dan ben ik daar vanaf. Dan ga ik eventjes naar Marilou van Winden. Uh, want deze vier jongens die hebben meegedaan aan de Willy-Wortel-wedstrijd. En uh, daar ben jij ook bij betrokken. Ja, ik organiseer de Willy-Wortel-wedstrijd. En uh, deze groep jongeren zit uh, samen met 42 andere uh, uitvinders... Uh, in de, nu in de halve finale van de Willy-Wortel-wedstrijd. Ben je trots op ze? Ja, ik ben hartstikke trots op ze dat ze hier uh, zo hun verhaal durven te vertellen... en uh, er zo achter staan en zo enthousiast zijn. En ze worden wel een beetje kritisch aangepakt. Doen jullie dat ook bij de Willy Wortelwedstrijd? Ja, daar worden ze ook wel kritisch gekeken. van, nou, Weet je, bestaat het al? Kunnen we er al wat mee? Um, en het is wel zo dat in, wordt, wordt er wordt een prototype gebouwd. Dus voor hun is het heel moeilijk om naar de finale te gaan... want dan moet er een prototype gebouwd worden. En dat is voor hun nog heel lastig omdat hun idee eigenlijk nog veel verder weg ligt. Dus er is nog werk aan de winkel? Ja, er is nog werk aan de winkel. Nou, okay. ik, heb, ik ben er inmiddels uit. Een 8, een 8 en een 7 kom ik op een 8. Uh, <lacht> ja, moet ook afronden, jongens. <lacht> nou, Goed. dat is makkelijk scoren. Dank jullie wel. En uh, dank aan alle bedenkers hiervan. Jasper, Luc, Jochem en Joost. Alle vier, dank. Ja, dan gaan we weer. Ja, applaus. Uh, we gaan weer even terug naar de jeugd, want de jeugd heeft uh, de toekomst. Ik bedoel, de jeugd zit hier ook wel aan tafel, maar ook in de lift. Want we hoorden net al uh, Boris Visser en Aiden Mortas... Uh, die op weg zijn uh, naar uh, uh, dit programma. hier. Ze zijn al in het gebouw, maar ze zitten vast in de lift. Um, uh, en je hebt geen idee hoe het nu met ze gaat. Dus um, als het goed is, dan kunnen we nu even overschakelen naar de lift. Als je zacht praat, dan hoor je het niet. De radio-uitzending is uh, vast al begonnen. Ja, vast. Zullen ze ons missen? Er hm. zouden wel een hele hoop mensen komen. Ja. En uh, wij zouden er zijn als jeugd. Hoezo? Ja, we zouden de jeugd vertegenwoordigen. Oh, ja, dat was de bedoeling, dat dacht ik. Dat we een uh, soort panel zouden zitten als jeugd. Jezus, gast, waarom weet ik dat nu pas? Tja. Ik heb dorst. Ja, ik ook. Weet je, ik snap het niet. Ja, we, we zitten hier al een uur, zeker. En nog steeds niks... Ja. Zeg, Aiden. Wat ga jij nou doen? Ho hoezo? Gewoon, later. Wat ga je doen later? Ja, ik, ik, iets met hout. <laughs> iets met hout. Gast. Ja, hout. Hoezo hout? Wat nou hout? Ik heb iets met hout. Ik weet het niet gewoon. Ja, maar heeft het hout ook iets met jou? Ik heb ook een zakmes. kijk. Ja, tuurlijk. Geen mobiel, maar wel een zakmes. Kan ik hout meesnijden? Wacht, geef eens. Wat, wat ga je doen? Eens kijken of we dit ding weer aan de gang kunnen krijgen. Met het zakmes natuurlijk. Wat ga jij doen eigenlijk? Later? Ja. Iets met kunst. Gast. Dat verdient niet. Kunst is uit. We zitten hier... Wie zit er nou te wachten op kunst? Een tafel of een stoel? Daar heb je wat aan. Maar kunst? <laughs> Mooie dingen raken nooit uit, Arne. Nee, kijk maar naar mij. Uh, Oké. Okay. Ayrin. Ja, Boris. Weet je, ik vind het eigenlijk wel prettig. <lacht> Wat vind je prettig? Ja, gewoon. Dit. Gewoon even helemaal niks. Ja hoor. Ja, weet je, ik bedoel... Ik ben toch meer een van dag tot dag persoon. Ik weet wel dat er toekomst is, alleen voelt het alsof er alleen maar verleden is. En er geen toekomst. Het is eigenlijk alleen maar heden. Van wie is dat? Ja. ja, van mezelf. Je moet niet zo fantaseren. Ja. Wat uh, zouden ze denken aan ons gaan vragen? Wie? Gewoon, straks. Wat zouden ze willen weten? Gewoon of je later kinderen wilt, et cetera. Hm, ik weet het niet. Ik denk meer dat ik een uh, Einzelganger ben. Pff, ja hoor, jij bent meer een Einzelganger. Hm, ik, ik zie een beetje op tegen de baardgroei eigenlijk. De baardgroei? Ja, iedere dag scheren, die routine, iedere dag. Pak aan, stropdas, ineens loop je in een pak. Ja, nee, ik, ik, ik denk dat ik dat niet doe, hè. Dat, dat weet je toch niet? Nou, mooi niet. Het is maar wie je tegenkomt, het is allemaal toeval. Je moet, je moet gewoon keuzes maken. Deze lift is ons toeval. Kill, je bent zelf toeval. Weet je? Ik hoop gewoon dat ik gelukkig word. Ja, alleen hoe ga je dat aanpakken? Ja, dat, dat weet ik dus nog niet. Denk er nog over na. Ik denk niet dat je geluk kunt kiezen, eigenlijk. Nee, oké. Okay. Geluk heb je. Of niet... Ja, zet dat maar op Facebook. Ja, dat waren Boris Visser en Aydan Mortas... in alweer de tweede hoorspelscène die hoorspelmaker Bert Kommerij... voor ze schreef naar aanleiding van een aantal gesprekken... die hij met ze voerde over de toekomst. Over een uur schakelen we nog eens naar ze over... in de hoop dat de lift het dan weer doet. Luistert naar de avond van 2033. Toekomstdromen en futuristische ideeën. Tot 11 uur vanavond op Radio 1. Het is tijd voor een idee voor de toekomst nummer drie. En dat is, ja, is een mooi, mooi plan, kan ik vast uh, verraderen. Da David Menting, hartelijk welkom. Het procede is inmiddels duidelijk. 90 seconden om het idee te pitchen aan onze strenge jury... bestaande uit Pieter Jonker, Artemis Westenberg en Ab Verheggen. En het idee heet een backup voor al je spullen. Ja, precies, de spullenbackup. Want een reservekopie van digitale foto's of documenten, dat, dat kennen we nou wel, dat is best makkelijk. Je slaat ze gewoon ergens op, op een externe schijf of in een datacentrum, in de cloud. Uh, en daar kan in principe weinig mee gebeuren. Maar in 2033 kunnen we ook reservekopieën maken van spullen. En dat doen we met de spullenbackup. Uh, deze dienst zet namelijk spullen om in digitale data. Uh, even een voorbeeld, neem bijvoorbeeld een stoel waar je aan gehecht bent. Met uh, drie-dimensionale scantechnieken wordt de hele stoel in kaart gebracht... Dus de kleuren, de vormen, materialen. Zelfs de slijtplekjes en beschadigingetjes die, die stoel, jouw stoel maken. Uh, er wordt als het ware een digitale bouwtekening van je spullen gemaakt. En die digitale bouwtekening kan net zo makkelijk gebackupt worden... als een digitale foto of een document. Maar wat nou als er iets gebeurt met het origineel? Uh, er breekt brand uit of diefstal of er is schade. Daarvoor ziet de spullenbackup ook in. In 2033 zijn digitale 3D-print- en fabrikagetechnieken namelijk zo ver gevorderd dat het origineel precies gereproduceerd kan worden. Aan de hand van die digitale bouwtekening. En uh, mocht je nou even geen ruimte hebben in huis, dan kun je tijdens het maken van die backup ervoor kiezen om uh, je spul vakkundig uit elkaar te laten halen. Uh, je oude kapstok bijvoorbeeld wordt dan omgezet in materialen die weer gebruikt kunnen worden om een andere kapstok of iets anders te maken. En wil je later je kapstok weer terug, dan wordt dat op verzoek weer voor jou gemaakt op basis van de digitale bouwtekening. Uh, en omdat de digitale bouwtekening net zo makkelijk naar de andere kant van de wereld of misschien zelfs een andere planeet gestuurd kan worden, kun je de spullenbackup ook gebruiken om te verhuizen of om dingen te versturen. Dus kortom, met de spullenbackup zijn je spullen voor eeuwig en overal veilig gesteld. Het is fantastisch. Dan kunnen we eigenlijk ook inbraak bijna legaliseren, denk ik, als het toch niet uit. Ja, want ja, uh, ja, dus als je stoel nou gestolen wordt. Dan, uh, ik vind, vind het, je ik vind uit. Prachtig plan, Pieter Jonker. Um... Ja. Ja, ja, nou ik vond het overtuigend verhaal. Ik vond het leuk. En ook in de toekomstvisie is het leuk. Dus, uh, maar ja, ja, weet je, ik ben uh, op een gegeven moment ben ik altijd wel uitgekeken op mijn spullen en dan. En ik vind het verschrikkelijk dat ze slijten en dan wil ik wel weer nieuwe hebben. Dus uh, ik denk ook en backups hebben de neiging om altijd maar te groeien en te groeien en je gebruikt ze nooit. Dus de, de feasibility, dus de, van, van wat je nou een plan hebt, dat vind ik een beetje uh, ja, zwak. Ja. Zou ik zeggen. Dus, nou, uh, als ik daar een, een reactie ja. op moet geven, ja. Ja. Um, backups groeien en groeien. Maar voorraden, spullen groeien en groeien ook. Iedereen heeft al een zolder of een schuurtje en dat raakt voller en voller. En op deze manier kun je dus die overbodige spullen omzetten in megabytes. En die kun je makkelijk ergens wegstouwen. En als oh. ze daar in de vergetelheid raken, ja, ja, dan is ik dat net zo erg. Ik heb een heleboel spullen weggegeven met gratisaftehalen.nl. Dat werkt ontzettend goed. Dus <lacht> je bent het zo kwijt. Dus je zet erop en dan binnen een paar dagen zijn de spullen weer weg. En, en dan wat, dan wat als je is er weer terug in... wil? Ja, nee, maar dat is, dat is, op een gegeven moment ontgooien spullen. Tenminste, dat heb ik en dan willen ze niet meer terug. Dus. Ja, Marcia, goed, Welman uh, loopt hier in de, in de zaal voor het geval iemand van het publiek ook een, een vraag heeft. Marcia? Ja, uh, ik ben inderdaad een beetje aan het struinen hier. Ik dacht dat ik dat heel onopvallend deed, maar uh, ik ben betrapt. Ja, goed. <laughs> um, uh, ja, ik sta hier aan de bar. Um, wie ben jij? Ik ben de vriendin van David Meten. Echt waar? Oh. Oh, dat is partijdigheid. Ja, maar nou, snap je een beetje waar hij mee bezig is? Of? Oh, zeker. Het is een fantastisch plan natuurlijk. <laughs> ja. Dat kan ja, inderdaad. Anders krijg je een ruzie. Horen jullie allebei bij hem of niet? Nee? Mevrouw, wat vindt u ervan? Ja, ik vind het een leuk plan. Ik vind het jammer dat het zich beperkt tot uh, spullen. Kan het ook met uh, dieren, oh. mensen? Ex-vriendinnen en zo. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ze is weg en dan print je er gewoon nog een keer. Ja, gewoon ja, nog een ja keer. zoiets. Bijvoorbeeld of uh, als je heel oud en alleen bent... dat je nog eens met je partner samen op de bank kan gaan zitten. Of met je lieve kat uh, waar je zoveel van hield. Ik vind het een heel goed idee. David, ja. kan je daar iets mee? Ja, ik ben bang dat we dan toch in de existentiële vraagstukken komen... van uh, waar zit de ziel en uh, kunnen we die 3D printen? Um, Laten we die vraag nog even openhouden tot 2033. Ja, misschien is dat iets voor de avond van uh, 2133. Dat, dat we dan uh, ex-geliefden... Uh, Goed, dan kom ik printen. over 100 jaar nog even terug. Okay. Ik wil nog even een andere vraag, Pieter. Want um, uh, het is allemaal heel erg leuk, al die punten en zo. Maar wat kunnen de mensen eigenlijk winnen? Ja, ja dat, dat gaan we nog bespreken. Dat, uh, dat, uh, wordt, uh, maar er zijn toch zeker wel prijzen? Ja, een, een, een, een toekomstpakket. Dat, uh, dat ligt klaar hier uh, af te halen. toekomst. Een voetreis naar Mars of Uit, zo. De, ja, bijvoorbeeld. <laughs> Uit te printen. Uh, de cijfers. Pieter Jonker, wat, uh, wat ga je geven? Uh, ja, um, ja, ik denk dat ik ook op een, uh, iets meer dan een 7,5 uitkom. Dus 7,6. 7,6, oh, heel precies. Artemis Westenberg? Ik vind dit een negen waard. Want als ik het zo hoor, dan gaat het ook om hergebruik van onze schaarse uh, grondstoffen. En uh, dat lijkt me een geweldige goede oplossing. Nog beter dan het inderdaad naar de kringloopwinkel of gratis af laten halen. Uh, heel mooi systeem. Ja, en het is ook makkelijk verhuizen naar Mars uh, natuurlijk. Uh, absoluut. En overigens, uh, die 3D-printer gaat naar Mars mee. Dat heeft de NASA al heel lang geleden besloten. Een 9. Dus dat is geen, uh, geen onzin of geen uh, toekomstvisie. Uh, nee, dat lijkt me eerste eerste vereisten, absoluut. Precies. Ja. Ik noteer een negen. Ja. Nou, ik zie het. Uh, ik vind het een schitterende start van een, uh, van een prachtig project. Ik denk ook dat uh, die spullen die je dan opslaat, dat je ze als je weer terughaalt, dat je weer stukjes kan veranderen. Uh, dus ik uh, ja, ben zeer enthousiast. Uh, een acht. Een acht. Oké, okay. nou, fantastisch. Ik ga weer even rekenen. Dankjewel voor, uh, ja, de, voor uh, dat, uh... deze pitch, David Minting. Ja, bedankt. Graag gedaan. Dan gaan wij ondertussen weer even lekker naar muziek luisteren. Vind je dat een goed idee? Ja. Oké. Okay. Hier is Tamora met Marie. I ne lagrima it's a non se carria. Si believe it's a good thing, I can't believe it's a good thing, I can't believe a te. Ma coraggio, Gondria, così gaat u epposender aan de momenten, en nostalgia. Si sta troppo lontane, en non assiente chiu, vien d'amici uscellen rete, pallo gaan, famelo turna. Do not have a He God, Straks komen ze nog één keer bij ons terug. Tijd voor de laatste pitch. We gaan het hebben over een hele nieuwe toepassing van schimmels. Een uh, schimmeljurk, als ik het goed begrepen heb. Simone Vermaning, hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, 90 seconden krijg je de tijd voor uh, je pitch. Zullen we meteen beginnen? Ja, lijkt me een goed idee. Nou, mijn project heet Fungal Fabrics. en Dat betekent eigenlijk schimmeltextiel uh, voor voedende mode. Ja, eigenlijk associëren we eigenlijk schimmels altijd met dood en verderf. We Hebben allemaal denk ik wel een keer brood te lang laten liggen en daar een enorm mooi schimmellaagje op zien groeien. Eigenlijk zijn schimmels heel nuttig en eigenlijk benutten we eigenlijk hun potentieel eigenlijk helemaal niet. En als we op micro microscopisch level naar schimmels gaan kijken, dan zien we eigenlijk dezelfde structuur als bij normale geweven stof zoals katoen of zijde terug. Dus ja, waarom zouden we geen schimmels gebruiken om daar textielen van te maken? Ten eerste, uh, we hebben geen petrochemische textielen meer nodig. Ten tweede, geen dierlijk leer meer. Nou ja, en zo zijn er nog tal van andere voordelen aan schimmels als textiel. Fantastisch. Um, Abverheggen. Dit is het eerste idee wat ik uh, vanavond uh, te horen kreeg. Wat, waarbij ik niet direct denk van... Uh, dit is al te realiseren. Dus ik vind het een, uh, ik vind het een prachtig, uh, prachtig concept... En uh, ik denk ook als je verder op gaat nadenken, wat er allemaal mogelijk is met uh, inderdaad wat je zegt, schimmel... Uh, uh, biotopen maken in kleren of uh, tafels... Uh, uh, Prachtig! Ik denk ook, nou, ik denk ook voor bijvoorbeeld voor Mars. Uh, op een gegeven moment zit je dus toch van, uh, ja, je hebt grondstof nodig. En stel dat je dan weer met goed schimmels, hebben we natuurlijk ook wel voedsel nodig. Uh, Ze groeien op afval. Ja, ik denk ze dat eten de, de huidschimmels op van ja dus renigen je huid tegelijkertijd. Ja. ja, dat moet je zelf ook weer eten. Dus, uh, ja. Je zweet ja. of zo. Ja. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat, er, uh, dat dit een uh, ontzettend goed idee is. Ja? Nou, dat weet ik zeker. Oké, okay. <lacht> nou, dat, dat, is, dat is duidelijk. Pieter Jonker? Ja. Ja, ik vind het ook wel grappig. Alleen inderdaad, waar voeding. je van? Maar goed, je, je, je hoeft niet meer onder de douche. Want de, de, de jurk die ruimt al je rommel op. Achilles. Dus uh, als je kan hardlopen, zweten enzovoort. Dus het, de schimmels eet het wel. Dus dat leek me een uh, prima plan. Dus ja, je moet voorkomen dat de schimmels zelfs niet gaan stinken dood gaan en doodgaan enzo. Dus er moet nog wat gebeuren, denk ik, hier en daar. Maar ik vind, vind het een leuk, uh, leuk idee, een leuke toekomst. Ja. Ja. En hoe ah. modelleer je het trouwens? Hoe uh, geef je het vorm? Ja, Echt qua vormgeving moet het eruit gaan zien. Moet het om je lijf heen groeien? Of hoe, uh, hoe, dat hoe zou natuurlijk gebeuren? kunnen. Dat je gewoon s'nachts in bed gaat en je <tie> wordt ingespoten met een middeltje. En in de ochtends heb je een hele mooie jurk aan. Je zou natuurlijk ook op paspoppen zou je het kunnen toepassen. En daar het omheen laten groeien. Maar je maar het mooie is. wel van verschillende kleuren en zo? En ja, absoluut. Je zou verschillende kleuren. Je kunt patronen laten groeien. Mm -hmm. um, verschillende haarige types. Um, Mooi bont. Uh, heel dun. Zijdenachtig. Glans, mat, alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Marcia, ja. jij, zet, uh, jij loopt rond met de zaalmicrofoon. Dat klopt. En uh, ik uh, ga even door de knieën voor uh, Vincent Bijlo. Vincent... Ja, ik zit even voor de lijf. <laughs> ja, ja, ja, ja, precies. Marcia is heel lang, dames en heren. <laughs> jij hebt aandachtig zitten luisteren, hè? Ja, ik vind het een waanzinnig idee. Het zou helemaal wel zijn... Als je dan, dan ben je ook gelijk van het groeiprobleem uh, af bij je kinderen. Dus die geef je dan... Allerlei kleren en die groeien helemaal mee met hun kinderen. Dus uh, die, die truien die krijgen dan enorme proporties als ze volwassen zijn. Het lijkt me heel goed om dat... En de, nou, nou ook stel dat mensen, bedoel, iedereen schijnt een kilo per jaar aan te komen. Nou, die kleren kunnen gewoon mee schimmelen. Volgens mij ben jij gewoon een beetje uh, moe van shoppen. Kleding kopen. Um, dat vind jij denk ik gewoon helemaal niet leuk. En daarom komt dit je wel heel goed uit. Nee, dat valt wel mee. Ja? Ik, ik shop heel graag. Ik moet je eens kijken, dit jasje. Dit is echt... Ja, het is een mooi als, jasje. Het is een dit zou ook van schimmel gemaakt kunnen zijn. <laughs> ja. Nee, ik vind het, uh, ik vind het een leuk idee, leuk idee. Maar volgens mij... bestaat er ook al zoiets. Ik heb ook wel eens gelezen over... over de dingen van schimmel. Schimmeltafel. Dat vind ik ook echt een geweldig idee. Is dat tafel zo? van schimmel. Ja, er bestaan verpakkingen op dit moment van schimmels. Ja. Voor wijnflessen bijvoorbeeld. En er zijn ook mensen die bezig zijn om meubilair van te maken. Maar het is esthetisch nog uh, niet heel charmant. En Sinterklaas gebruikt hem ook natuurlijk. Ja. ja. Maar uh, hoe, ga je, hoe ga je dat aanpakken met het imago van schimmel? Want heel veel mensen hebben hele negatieve associaties erbij. Dus het, het zal misschien nog wel een soort mentale stap zijn om het Ja, daarom is trekken. die esthetische kant heel belangrijk. Op het moment dat het aantrekkelijk eruit ziet, gaat de consument ook het leren waarderen. En daardoor uh, kan de consument denk ik ook weer dichter naar de natuur raken. Dat, dat is ook een doel van het, van het plan. Ja, ik denk dat we soms te weinig doorhebben hoeveel er nog te zien en te vinden is in de natuur. Wat we heel erg makkelijk zouden kunnen toepassen. En schimmels, die zijn zo veelzijdig. Nou, er moeten ja. nog even uh, cijfers gegeven worden, uh, Pieter Jonker. Uh, ja, ik wil wel negen voor ja. so, oh, geven. Zo, nou oké. Okay. Die heb je vast. Artemis Westenberg. Nee, ik geef er een zes voor, omdat schimmels toch ook heel veel nadelen hebben. Uh, Schimmelsporen heel makkelijk in de lucht overal naartoe gaan. Dus hoe beperk je dan die groei weer? En er zijn natuurlijk heel veel mensen die ziek worden van allerlei schimmels. Dus ik, ik denk dat er toch ook wel heel veel haken en ogen aan zitten. Afverheggen. Ik denk dat we daar wel weer een uh, oplossing voor vinden. Dus ik geef je een 11. Dank je wel. Nee, dat, dat kan niet. <lacht> van 8 tot van 9 tot 10. Van een tot 10. Mannen gezegd: een schaal van, van 0 tot, 0 tot 10. 10. 10. Dat doe maar een hele dikke 10. Een hele dikke ja. tien. Oké, okay, nou, dat is, uh, dat is fantastisch. We gaan, uh, we gaan even rekenen en dan kunnen we ook meteen uitrekenen wie, uh, wie gewonnen heeft. Zo makkelijk is het. Ja, als jullie dan eventjes uh, bij elkaar de spiekbriefjes uh, meelezen... en uh, uh, doen wij dat ondertussen even uh, op een andere manier... want wij gaan luisteren naar Tamora met het laatste nummer... wat ze voor ons gaan spelen en dat is Coco. Ietà che tuo non mentono. Racconta la storia di poche promesse di maliziose fantasie. E un corpo sensuale potrebbe riuscire a ingannare la felicità. Di certo l'inganno è riuscito perfetto con me, mia dolce mademoiselle. Certo linganno riuscito perfetto con me, nah, nah, nah, nah, nah. mia cara mademoiselle. nana, nah, nah, nah, nah. ti seguirò ad ogni passo ad ogni tuo pensiero, e voglio solo te. Ossessionato e perso per mademoiselle Coco Chanel Scintille lacrime Io mi immagino una notte insieme a te Scintille lacrime La felicità di un attimo con te Mia Coco Chanel no, no. Na, na na na na na na na na na na na na na na na. Lei mi disse a ah, se riesce a capire che io sono diversa dagli altri non sapeva che. La prima esigenza di un uomo tradire, ma io potessi scegliere. La morte ideale sarebbe tra le tue carezze dolce, mademoiselle. Non ho più bisogno di niente che non sia con te. Mm -hmm. la, la, la, la. Mia donna. Mademoiselle la, la la la la la la La la Ti seguirò Ad ogni passo Ad ogni tuo pensiero Non voglio solo te Ossessionato e perso Per mademoiselle Coco Chanel Scintille Lacri Io me imagino una notte insieme a te Scintille lacrime La felicità di un attimo con te La mia coco chanel Tamona was dat, met, met het nummer Coco. Um, ja, luister. als u denkt, uh, um, waar kan ik die CD halen? Nou, dat kan dus nog niet, want daar zijn ze nog druk mee bezig. Maar op de website tamora.nl is wel het een en ander terug te luisteren. Ja, we zijn gekomen aan de finale. We hadden dus een aantal pitches en ik heb heel netjes opgeschreven wat onze juryleden voor cijfer gaven. Toen was ik nog in de veronderstelling dat ik daar een gemiddelde cijfer van moest maken, maar dat, dat hoeft natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Want je kunt gewoon optellen en dan kijken wie er het meeste punten heeft binnengehaald. Ja, zo zie je, zo worden we steeds wijzer. Het eh, Portugese oorlogsschip om eh, olierampen te bestrijden. Dat eh, was een, een hartstikke mooi plan. En dat kwam op een totaal van 22,5 punt. En werd daarin met een halve punt overtroffen... door eh, de heli-case voor het laten vallen van je mobiele telefoontje. 23 punten hadden jullie. Dat, dat vind ik ook een applaus waard. Ik vond het een fantastische pitch, jongen. Maar ook jullie werden weer uh, uh, overtroffen. Ik had wel de indruk dat de jury naarmate het voordeel... Dus steeds guller werd. Zou, zou dat uh, kunnen, Artemis? Ik, ik uh, vermoed dat dat uh, inderdaad uh, zo is, ja. Ja. Dat je voorzichtig bent bij de eerste pitch. Omdat je dan denkt, ja, je weet niet wat klink, er komt. Klinkt, klinkt heel goed... maar weet ik veel hoe fantastisch het volgende idee is. is dus toch lastig. Ja. Nou ja, oké, okay, maar goed, zo, zo zei het. 24,6 punten voor het printen van je spullen. Een backup voor uh, de spullen. Vond ik ook, vond ik ook een heel mooi, uh, mooi initiatief. Applaus daarvoor. Ja, ik had graag een manier gevonden om het spannender te maken. Dat er dan nu een cliffhanger was. Dat je dacht van, oh, maar wie zou er dan gewonnen hebben? Maar er is er maar één die over is gebleven, dus dat is nogal evident. Uh, 25 punten voor uh, de, de schimmelkleding. Je hebt, uh, je hebt gewonnen. <applaus> Simone Vermaning. Ik uh, mag je dit uh, uitreiken. Het is een uh, vintage pakket voor de toekomst. Oké, okay, ik hoop dat het me transporteert naar Groningen. Daar moet ik nog naartoe. Zo, dat is, dat is een hele reis. <laughs> hoe, hoe ga je verder? Want het, het is ook echt een, een plan. Ja, het is een samenwerkingsverband inmiddels tussen het Kluifenscenter. En uh, we gaan kijken of we... Ja, onderzoek kunnen gaan doen. Of je gewoon een test kunnen gaan maken of het haalbaar is. En uh, ja, wat er nog genetisch gezien nog aangepast zou moeten worden. En wat is het Kluiverscentrum? Uh, ja, dat is, uh, zij, dat is uh, Utrecht de Universiteit Kluiver Center. Die doen onderzoek naar schimmels onder andere. Bijvoorbeeld uh, voor de kweek van champignons. En zij hebben natuurlijk uh, ja, de informatie in huis om daarmee verder te gaan. En het is ook echt het plan dat het op de markt komt? Of, in de toekomst, of, of, ja. In de, in, de, ja. In, de, in de nabije toekomst. Heb je, heb je ook al een ondernemer in de hand genomen? Want dat doen mensen vaak in een, in een vroeg stadium. Nee, dat is op dit moment echt het probleem. Het idee is er, alleen het geld is er niet. En ja. Af <laughs> heb, jij, heb jij een advies eigenlijk? Want jij hebt uh, van alle mensen hier aan tafel. Uh, nou, nee, eigenlijk hebben jullie alle drie ontzettend veel ervaring in het. Uh, in het in praktijk brengen van ideeën... die op het eerste gezicht misschien vrij maf klinken. Maar Ab, laten we met jou beginnen. Wat is jouw advies? Nou, uh, uh, eigenlijk heel eenvoudig. Gewoon door blijven gaan. Kijk, uh, ik zit hier bijvoorbeeld nu ook aan tafel. Uh, gewoon doorgaan. vaak dat, uh, dat uh, mensen niet zeggen van het lukt je niet en bla uh, bla... maar als je overtuigd bent van, uh, van uh, wat je wil... dan zou ik zeggen, ga ervoor. Niet laten ontmoedigen... Pieter Zeker niet. Pieter Jonker, heb jij een wijze ouderlijke raad? Um, ja, is een, een rijk zoals. Ken je er <laughs> nog een paar? <laughs> ja, dan moet je bij mijn overbuurman zijn. Okay. Of uh, de NASA, of een STW valorisatie grant. Er zijn zeg maar, van uh, Stichting Technische Wetenschappen. Maar en omdat je met Kluiverlab samenwerkt... ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om, als het echt serieus is... om mm -hmm. hier uh, wat aan te doen. Ja. ja, dus, uh, ja. En het ja. is heel haalbaar. Ja. Ja, ja en Artemis, jij was uh, eigenlijk het meest kritisch op, op dit plan... Heb je desalniettemin een, een goed advies? Ja, sowieso. Geef nooit op. Als je ergens in gelooft, dan moet je gewoon daarvoor gaan. Ongeacht inderdaad wat mijn overbuurman al ook zegt. Wat een ander ervan vindt. Uh, want alleen de toekomst kan leren of het inderdaad wel of niet kan. Ja. Ja? Uh, en inderdaad uh, veel, bij veel verschillende organisaties pitchen. Ja. Uh, een, uh, een mooie presentatie maken die je als een lezing kunt doen. Met wat voorbeelden of wat dan ook. Uh, en dan overal laten zien. Want wie weet hoe je dan uh, op een gegeven moment toch aan een sponsor komt. Ja, zeker. Ik, we uh, ik wens je ontzettend veel succes. Uh, en en nogmaals uh, applaus. En ook voor de andere pitchers hebben we natuurlijk uh, troostprijzen... die uh, zometeen tijdens uh, nieuws en reclame bij mij uh, af te halen zijn. En ik dank jullie ook uh, zeer voor jullie deelname... aan deze pitches voor de toekomst. Nou, we hebben een, een mooie winnaar te pakken. Simone, gefeliciteerd. En de anderen natuurlijk ook ontzettend bedankt voor jullie deelname. Zometeen na De Ster en het journaal zijn we weer terug. En dan gaat Ben Kolster in gesprek met de 83-jarige futuroloog Rudolf Das... en met Paul Ostendorf, ook futuroloog, maar dan ietsje jonger En uh, hij zal de vragen onder, uh, stellen die, uh, als nou ja, wat is er terecht gekomen van de toekomstideeën van vroeger. En wat zeggen die ideeën die wij over onze toekomst hebben over onszelf. Ook zijn het volgende uur te gast twee jaar. Um, uh, science fiction-kenner George van Hall. En ook George Overmeren die meedoet aan het crionisme-experiment. En wat dat is, dat hoort u zo meteen. Uh, ja, en we maar gaan, nog, is uh, vrij we gaan nog. We gaan door tot 11 uur uh, vanavond. Uh, ook uh, Marcia. Dat. Ja, en uh, alles is ook terug te zien via de website van Radio 1. Radio 1.nl. En ook uh, meer informatie over deze uitzending kunt u vinden op uh, wetenschap24.nl. Wetenschap24.nl. Wij zijn er nog uh, tot 11 uur vanavond met. Uh, de toekomst tot 2033 gaan we vooruitkijken vanavond. Uh, dus uh, blijf bij ons, want we gaan er even uit voor uh, nieuws, sterren, uh, reclame, uh, dat soort dingen. Wat nog meer, eigenlijk allemaal, Marcia? Muziek, natuurlijk. Juist. <laughs> Nou, ik hoor heel weinig muziek oh, sorry. Je, je belooft dingen die je vervolgens helemaal niet, uh, niet waar maakt. Nee, ah. ja, dat komt. Ja. Nee, uh, uh, muziek, maar we hebben ook nog uh, uh, het hoorspel natuurlijk uh, wat doorgaat. En uh, uh, verder blijft het publiek ook zitten. Dus uh, wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Tot straks.